Bart We hadden wel met het NWS-journaal. De financiële ruimte in de formatieonderhandelingen is kleiner dan eerder gedacht, zei informateur Schippers na de voorlopige laatste dag van onderhandelen. Na eerdere waarschuwingen van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank heeft nu ook minister Dijsselbloem de verwachtingen getemperd. Volgens Schippers heeft hij een aantal financiële tegenvallers aangekondigd. Maar ze benadrukt dat er door een begrotingsoverschot wel ruimte is om te investeren. De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks... gaan na de meivakantie verder. Een man die sinds 1992 levenslang vastzit, mag binnenkort een dag met verlof onder begeleiding van bewakers. Edwin S. diende in 2012 een gratiebezoek in. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde dat hij daarom nu het recht heeft... om zich met verlof voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Hij zit levenslang vast voor het doodschieten van een man bij een overval. In India is woedend gereageerd op een internetfoto van een Nederlandse toerist die met een fles bier op het terrein van een hindoe-tempel loopt. Alcohol is verboden in de tempels. Toch smokkelde de Nederlander een flesje bier langs de beveiliging. Later werd hij alsnog betrapt. De man zegt dat hij zich onveilig voelt omdat de Indiase politie naar hem op zoek is. NOS en RTL zenden woensdag een gesprek uit met koning Willem-Alexander... ter gelegenheid van zijn 50 vijftigste verjaardag. Interviewer Wilfried de Jong kijkt aan de hand van tv-fragmenten... met de koning terug op zijn leven... en nieuwsgebeurtenissen uit de afgelopen decennia. Zo komt onder meer de jeugd van de koning... op kasteel Drakenstein in Lagevuurse aan boord. Aan bod zijn speciale band met Nelson Mandela... en zijn deelname aan de Elfstedentocht van 1986... Het gesprek is woensdag om half negen te zien op NPO 1 en RTL 4. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking. Het blijft tot de meeste plaatsen wel droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden vannacht. Morgen wolkenvelden, soms wat zon en een enkele bui. En dan ongeveer 14 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge nog 10 kilometer file. Op de A2 Utrecht en Bos bij Beest 3 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. A27 Almere-Gorkum tussen Knoop het Eemnes en Lunette 15 kilometer file. En op de A27 Utrecht-Preda tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in CFM. Ja, welkom terug bij CFM News Zandvoort. Welkom weer terug bij het tweede uur van CFM uh, News Zandvoort. Dus we hebben een uh, speciaal verzoekje voor uh, Ingrid Bol. En dat is Lucas en Steve met Calling on You.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 And one of them is how bad I need you. I got issues. You. Jouw website, ik ben beta